Marjette Krol met het NOS Journaal. De gemeente Haaksbergen in Twente heeft ingestemd met het slaan van nieuwe putten voor de zoutwinning. Bewoners zijn er ongerust over omdat de nieuwe boorputten erg opvallen in het landschap. En ze zijn bang voor trillingen en bodemdaling. Een meerderheid in de raad ging toch akkoord. Omdat producent Nobian heeft beloofd dat er een garantiefonds voor eventuele schades komt. Israël heeft de oproep van de VN-veiligheidsraad voor verlengde humanitaire pauzes in de Gazastrook afgewezen. Volgens Israël kan daar geen sprake van zijn, zolang Hamas de gijzelaars niet vrijlaat. De Veiligheidsraad werd het gisteravond voor het eerst sinds de oorlog eens over een tekst voor een resolutie. Twaalf van de vijftien lidstaten stemden voor. Onder meer de VS onthield zich omdat de terreuraanvallen door Hamas er niet in worden veroordeeld. BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas hoopt dat Pieter Omtzigt alsnog wil regeren met de PVV. Omtzigt wil dat liever niet, omdat hij de partij van Wilders niet altijd democratisch vindt. Wilders zou graag een regering over rechts maken met NSC, de VVD en BBB. Volgens Van der Plas zou het niet democratisch zijn om de mogelijk vele kiezers van Wilders te negeren. Een 19-jarige man die in mei op een Amsterdam station een man mishandelde, is veroordeeld tot 120 dagen jeugddetentie, waarvan 91 dagen voorwaardelijk. Omdat hij al een tijd vast zat, komt hij nu vrij. De verdachte belaagde de man met een groep jongeren. Ze duwden hem onder meer op het spoor. De man ontkwam en is spoorloos, maar de twaalf jongeren moeten wel voorkomen. Het weer in het midden en zuiden nog regen en het is fris 3 tot 6 graden. Vanochtend op veel plaatsen droog. In het midden en noorden ook geregeld zon. Vanmiddag vooral in het zuiden kans op wat regen. En het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. It's my life. It's my life. My world. It's life. my life. It's my. No, Len and our Zeppelin. Hey! Party your in the house tonight. Woo! Everybody just have a good cool time. Yeah! And we don't make you lose your mind. Everybody just have a good cool time. Let's go! Party your in the house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 Hating is bad. One more shot for us. Another round. Please fill up a cup. don't mess around. We round. just want to see. You shake it up. Now you home with me. You're naked now. Get up. Down. Get down. Put your hands up to the yeah. I'm just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 Zijn we zo